De Vrouw en de Leeuw. Er was eens een verkoper die drie dochters had. Hij hield erg veel van ze en vooral van zijn jongste, Amelia, omdat dat zijn favoriet was. Op een dag toen hij voor zijn werk lang weg moest, vroeg hij aan zijn dochters wat hij voor hen mee terug moest nemen. Ik zou graag een prachtige set van glimmende parels hebben. Ik zou graag een set sprankelende diamanten willen. Lieve vader, ik zou graag een prachtig zingende nachtegaal willen. Goed dan, mijn kinderen. Als het me lukt het te krijgen, dan zullen jullie het krijgen. Hij nam afscheid van zijn dochters en vertrok. De verkoper kocht de parels voor zijn oudste dochter en diamanten voor zijn tweede dochter. Hij zocht overal naar een zingende nachtegaal. Maar alles was te vergeefs. Dit maakte hem zorgen omdat Amelia zijn favoriet was en hij haar niet van slag wilde brengen. Zijn zoektocht bracht hem naar een bos. Hij ging verder en verder totdat hij een prachtig kasteel vond met een grote boom ernaast. En in die boom zat een prachtige nachtegaal die mooie liedjes zong. Ah, ik heb je net op tijd gevonden. Ga die boom in en pak die nachtegaal van mijn dochter. En net toen de bediende de boom benaderde, sprong er een leeuw van achter de boom en brulde zo luid dat alle bladeren in de boom trilden. Wie durft er mijn nachtegaal te stelen? Ik zal je opeten, jij dief. Mijn excuses, o oh machtige leeuw. Ik wist niet dat de vogel van jou was. Spaar alsjeblieft mijn leven. Ik zal je veel lastgeld betalen voor mijn vergissing. Niets zal je kunnen redden tenzij je me beloofd dat het eerste wat je tegenkomt thuis aan mij zult geven. Als je akkoord gaat, zal ik je leven sparen en ook de vogel geven. Maar, maar, als dat nu mijn Amelia is... Geen zorgen, heer. Het is niet gezegd dat je dochter de eerste zal zijn die je ontmoet. Het kan ook een kat of een hond zijn. De verkoper was overgehaald. Hij nam de nachtegaal en deed zijn belofte aan de leeuw en keerde toen terug naar huis. Toen de verkoper zijn huis bereikte, rende zijn jongste dochter Amelia naar hem toe en omhelste hem heel vast. Nadat ze zag dat hij de nachtegaal had gebracht, werd ze vervuld van geluk. De verkoper kon niet juichen en begon te huilen. <lacht> Mijn lieve Amelia, het kostte me veel omdat ik een belofte moest maken aan de leeuwenprins dat ik hem de eerste persoon zou sturen die ik zal ontmoeten. Ik ben bang dat hij jou in stukjes zal scheuren als hij je bezit. De verkoper legde alles uit wat er was gebeurd. Oh vader, een belofte is een belofte en het moet vervuld worden. Ik moet naar de leeuwenprins gaan. Nee, alsjeblieft, hij zal je doden. Niets kan veranderen, want mijn lot staat vast. Dat is wat je ons geleerd hebt, vader. De verkoper was met stomheid geslagen... Geen zorgen, vader. Mijn hart zegt me dat mij niks zal gebeuren. En het hart heeft altijd gelijk. Ook iets wat je ons geleerd hebt. De volgende dag vertrok Amelia naar het bos... terwijl haar vader en zuster huilde en haar tot vaarwel zwaaiden. Ik hoop dat de leeuwenprins prins aardig voor haar is... en we jullie kleine zuster weer terugzien. De leeuw was eigenlijk een betoverde prins... Overdag was hij een machtige leeuw, net zoals al zijn onderdanen. En in de avond veranderden ze allemaal terug naar een mens. Toen Amelia het bos bereikte, werd ze vriendelijk ontvangen en naar het kasteel gebracht in een gouden koets, getrokken door leeuwen. Toen Amelia het kasteel binnenging, werd ze verwelkomd door een hele stoet van leeuwen die haar vele cadeaus brachten. Welkom mijn prachtige prinses. Ik zie dat je vader zich aan zijn belofte heeft gehouden. En ik ben blij dat jij de eerste was die hem zag, omdat je erg knap bent. Ik zal vereerd zijn om je als mijn vrouw te hebben. Ik ben erg gevleid, maar ik deel je vreugde niet, omdat ik bang ben dat je een leeuw bent. En toen kwam er een straal maanlicht door het raam en veranderde magisch de prins. En er stond een knappe prins voor haar. Ik ben eigenlijk een prins en we zijn allemaal samen betoverd, zodat we overdag leeuwen zijn. Amelia glimlachte omdat ze gelukkig was en verliefd was geworden op de prins. Amelia ging akkoord om met de prins te trouwen en het huwelijk vond meteen plaats met alle pracht. Ze leefde gelukkig samen en deden zoals de leeuwen doen overdag slapen en de hele nacht wakker blijven. Op een dag kwam de leeuwenprins naar haar en zei... Er is morgen een feest in het huis van je vader, om het huwelijk van je oudste zus te vieren. Als je wil, kunnen de leeuwen je begeleiden. Dat zou heel erg fijn zijn. Ik wil zo graag mijn vader zien. Dan zal ik meteen de leeuwen gaan regelen. En ze zullen je er in grootste stijl heen brengen. Maar, mijn prins, ik wil niet alleen gaan. Jij moet meekomen. Mijn koningin, het is te gevaarlijk. Want als er slechts een klein straaltje licht me raakt, dan verander ik in een duif. En moet ik zeven jaar gaan rondvliegen. Heb geen zorgen. Ik zal zorgen dat je veilig bent en je voor elk straaltje licht beschermen. En zo gingen de prins en prinses op weg naar het huwelijk. De verkoper en zijn dochters waren erg blij om Amelia te zien en waren verrukt om te horen over de leeuwenprins. Ze verwelkomden de leeuwenprins met liefde. De prinses liet een grote haal bouwen met muren zo dik dat er geen straaltje licht doorheen kon komen. En hier zou de leeuw gaan blijven zodra alle fakkels en kandelaars werden ontstoken. Maar omdat het nieuw hout was, kromp het een beetje. En er kwam een scheurtje zo klein dat op het moment dat de hele optocht van mensen met hun fakkels en kandelaars terugkwamen van het huwelijk, er een klein straaltje licht zo smal als een haar op de leeuwenprins scheen en binnen een seconde veranderde de leeuwenprins in een duif. Toen Amelia terugkwam, zag ze niets anders dan een witte duif zitten. Voor de aankomende zeven jaren moet ik rondvliegen... en bij elke zevende stap zal ik een witte veer laten vallen... en als je die volgt, kun je me vrijkrijgen. Prinses Amelia volgde de witte duif omdat er een witte veer... bij elke zevende stap viel, om haar de weg te laten zien... Toen het zevende jaar bijna voorbij was... volgde Amelia het spoor van witte veren de hele tijd zonder te rusten. Oh, ik ben zo blij dat het bijna voorbij is. We zullen al snel van onze problemen af zijn. Maar het zou nog lang duren voordat Amelia en de prins vrij zouden zijn. Op een dag stopten de witte veren met vallen en Amelia was bezorgd. Een mens kan me niet helpen. Prinses Amelia klom in een boom en riep naar de zon. O, zon, je schijnt zo helder, van valleien tot bergtoppen, van land tot mij. Weet je waar ik kan vinden? Een witte duif van mij? Nee, klein kind. ik heb geen witte duif gezien. Maar neem dit kleine kistje en gebruik het wanneer je in grote nood zit. Heel erg bedankt. Prinses Amelia ging verder en verder op zoek naar haar prins totdat het avond werd. Toen de maan ging schijnen, ging ze naar de maan en vroeg: Oh, prachtige maan, je schijnt de hele nacht. Over velden en over bossen. Heb je een witte duif voorbij zien vliegen? Nee, dat heb ik niet. Maar hier is een ei. Breek het open wanneer je in nood bent. Prinses Amelia bedankte de maan en ging verder met zoeken naar de prins. Toen de wind in de nacht blies, vroeg ze... Je blaast langs alle bomen en bladeren. Heb je een witte duif voorbij zien vliegen? Ik heb de witte duif gezien. Het is naar de Kaspische Zee gevlogen... waar het weer een leeuw is geworden... en nu aan het vechten is met een machtige draak... die een betoverde prinses is met de naam Asteria. Hier is een toverstaf. Ga naar de Kaspische Zee en wijs het naar de draak en zeg Abra Cadabra. Na dit zal de leeuw de draken kunnen bedwingen... en ze zullen beiden weer hun menselijke vorm krijgen. Daarna zul je een statige gevleugelde griffioen vinden... die in de buurt van de Kaspische Zee rondhangt. Spring op zijn rug met je geliefde prins... en het zal je de zee overvliegen... Gooi de magische staf wanneer je in het midden van de zee bent. En er zullen meteen enorme bomen naar boven komen... die de griffioen de richting over zee zullen laten zien. Amelia bedankte de wind en begon aan haar reis. Toen ze de Kaspische zee bereikte, zag ze de leeuwenprins en de draak vechten. Ze pakte onmiddellijk haar toverstaf en wees het naar de draak. Abracadabra! De magie van de toverstaf raakte de draak en het viel meteen op de grond. De leeuwenprins legde zijn poot op het voorhoofd van de draak en veranderde meteen weer in een mens. De draak veranderde ook weer in een mens en veranderde in prinses Asteria. Net toen ze vrij waren, keek prinses Asteria naar de leeuwenprins en werd verliefd. Ze betoverde hem meteen, nam de prins in haar armen en verdween met magie. Prinses Amelia huilde om haar geliefde prins. Maar toen kwam er een fijn briesje wit langs die haar moed gaf. Ik ga daarheen waar de wind zal blazen. En ik zal zo lang blijven gaan als de zon opkomt en ondergaat aan de horizon. Ik zal overal en verder zoeken totdat ik mijn prins heb gevonden. Ze sprong op de rug van de griffioen en volgde de richting van de wind. Ze ging door en door totdat ze bij een kasteel kwam waar de wind ophield met blazen. Amelia begreep nu dat dit is waar haar prins was. Ze bedankte de griffioen en ging toen het kasteel binnen. Toen ze de mensen uit het koninkrijk sprak... vertelde ze haar over het grootste feest... dat werd gehouden om het huwelijk van de prins en prinses te vieren. O oh, hemel, help me! En toen opende Amelia het kistje wat de zon haar gaf... En daar zat een prachtige jurk in, zo helder als de zon zelf. Ze brak ook het ei open wat de maan haar gegeven had en er kwam een gouden kip uit. Ze ging het kasteel binnen en droeg de jurk, droeg de gouden kip en iedereen keek vol verbazing naar haar, inclusief de aanstaande bruid. Prinses Asteria was zo verwonderd door de jurk van Amelia en de gouden kip dat ze meteen naar haar toe ging... Die jurk is zo fantastisch geweldig. Ik zou het heel graag voor je willen kopen, samen met de kip. Je mag het hebben, maar in ruil wil ik graag met de bruidegom en zijn kamer spreken vanavond. Prinses Asteria azelde. Maar ze wilde de jurk en de kip zo graag dat ze uiteindelijk instemde. Later die avond gaf ze de kamerheer de opdracht om de leeuwenprins een slaapmiddel te geven. De prins die in de buurt was, hoorde wat gemompel en vroeg later aan de kamerheer wat er aan de hand was. De kamerheer gaf toe aan de prins dat hij wat slaapmiddel in zijn drinken moest doen... omdat er een arm meisje bij hem in de kamer zou zijn die avond. Schenk het drinken in en zet het bij mijn bed. Die avond, toen de maan helder scheen, werd prinses Amelia naar de kamer gebracht om met de prins te spreken. Ondertussen deed de prins alsof hij aan het slapen was... De afgelopen zeven jaar heb ik je gevolgd toen je de wereld rondvloog. Ik ben naar de zon en maan en vier winden geweest om je te zoeken. Ik heb je geholpen de draak te verslaan. Ga je me nu vergeten? Hij herkende onmiddellijk de stem van zijn geliefde vrouw. Voor de allereerste keer ben ik echt vrij. Want dit leek allemaal op een droom. Prinses Asteria heeft me betoverd. Zodat ik jou zou vergeten, mijn liefste... Maar je liefde heeft me gezegend en de betovering verbroken. O, oh, mijn prins. Ik ben naar het einde van de aarde geweest om je te vinden. Ik ben zo blij dat ik je eindelijk weer terug heb. Laten we ons haasten en je weggaan voordat de betoverde prinses ons zal vinden. De prins en prinses slopen stiekem het kasteel uit... omdat ze bang waren dat prinses Asteria ze zou vangen. Ze gingen op de gefioen zitten die hen over de Kaspische Zee bracht en ze terugbracht naar het kasteel in het bos. Toen ze thuis kwamen veranderden alle leeuwen weer in mensen en ze juichten. De leeuwenprins kon prinses Amelia niet genoeg bedanken en hield enorm van haar. Want het was vanwege haar vastbeslotenheid en wil... wat uiteindelijk het geluk in hun leven had teruggebracht.